Zeven uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Kringen rond president Michel Giotodia van de Centraal-Afrikaanse Republiek... zeggen dat hij binnenkort zal opstappen. Hij zou morgen officieel afstand doen van zijn functie van interim-president. Die heeft hij verworven met behulp van gewapende rebellen. Het is afgelopen met hem, zegt een bron tegen persbureau Reuters. Giotodia gaat zijn aftreden waarschijnlijk tijdens een top bekendmaken. In de kar zijn 1.600 Fransen en 4.000 Afrikaanse VN-militairen aanwezig. De troonswisseling op 21 juli in België heeft in totaal 235.000 euro gekost. Dat heeft premier Di Rupo aan het parlement laten weten. De inhuldiging van Willem-Alexander was veel duurder dan die van zijn Belgische collega. De festiviteit in Amsterdam kostte in totaal 12 miljoen euro. Vakbond FNV Bouw is boos op minister Kamp van Economische Zaken. Kamp zou gesuggereerd hebben dat een deel van de 400 ontslagen... Aldel-medewerkers aan de slag zou kunnen in de bouw... om de schade te herstellen van de aardbevingen. Minister Kamp laat weten dat het extra werk in de bouw... één van de aspecten is die hij genoemd heeft in een langer gesprek. De minister zou niet gesuggereerd hebben dat alle mensen... die bij Aldel werkten in de bouw aan de slag zouden kunnen. In België is een motoragent veroordeeld die boetes versnipperde in ruil voor seksuele handelingen. De agent heeft in hoger beroep 40 maanden celstraf gekregen, waarvan de helft voorwaardelijk. De agent zei tegen het gerechtshof dat het seksuele contact met toestemming gebeurde en dat er zelfs sprake was van uitlokking. De rechter vond dat ongeloofwaardig en veroordeelde de man voor aanranding en verkrachting. Het weer, de bewolking neemt toe, vannacht en morgen regent het. Morgen overdag blijft het zeer wisselvallig. Al breekt soms heel even de zon door en het wordt een graad of twaalf. En vanaf vrijdag wordt het weer kouder. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB verkeersinformatie met files op de A2 Amsterdam naar Utrecht. Daar staat tussen Breukelen en Maarschum drie kilometer aan ongeluk. Inmiddels zijn alle reiswolken weer open. En verderop richting Eindhoven, daar is de weg dicht tussen Best-West en Best door een ernstig ongeluk. Daar staat een lange file van acht kilometer tussen Boxel noord en Best-West. U kunt er ook het beste bij knopend Vught omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. En op de A12 Utrecht richting Arnhem staat door een ongeluk tussen kloppend Maandenbroek... en de afwit Wageningen, drie kilometer. Bij de afwit is de rechte reis ook dicht. Met de openbare bibliotheek. Hallo, ik heb net een boek teruggebracht. Ja? En daar zit waarschijnlijk een brief van de Belastingdienst tussen. Oh. Als boekenlegger is, is die misschien gevonden...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 Radio 1, NTR. Kunststof. Dames en heren, goedenavond. Onze gast is een van de beste portretfotografen van het land... Die ...kinderen, studenten, zeilers, politici, schrijvers en transseksuelen fotografeert... ...en dit jaar de eerste officiële statieportretten van koning Willem-Alexander en koningin Maxima mocht maken. En u kunt die prachtige foto's nog tot en met het weekende zien in het Fotomuseum in Den Haag. Hier is Koos Breukel... U presentator is Jerry Brower. Mocht Willem-Alexander ook niet lachen van jou op de foto? Nee, die mocht niet lachen. Die nee. mag sowieso, geloof ik, niet lachen. Hè? Nou, voor Maxima moet hij lachen, zelfs. Maar uh, ik had. Oh ja, zegt uh, ze dat? Uh, ja, die zegt je moet lachen. Maar ik. Was uh, je daarbij dat ze dat zei? Uh, nou, daar mag ik dus natuurlijk nee. niks over zeggen. Nee. En ik mag er ook zeker niet over lachen. <lacht> maar uh, ik vond hem uh, uh, toch op zijn best als hij toch. Uh, een beetje ernstig keek met een tikkie trots. Dus dat was ook wel mijn. Uh, ja, mijn ding, zeg maar. Lukte ik, dat? ik wou die trots erin hebben. Ja, lukte dat? Ja, dat lukte zeker, ja. Die staat bij mij thuis, die foto. Die, die hebben, staat bij jou thuis. Nou, die hebben ze zelf niet uitgekozen uitgeko als. Uh, hun uh, ja, hun propaganda-tool, zeg maar. Maar, Even voor de duidelijkheid. Jij was gevraagd door Willem-Alexander zelf, de RVD. Of door ja. Willem-Alexander zelf, de nou, koning. Ik, ik had hem gefotoveerd voor de Elsevier. Mm -hmm. En dat ging heel soepel en vlotjes. Jij kwam en, daar aan met een krukje. Ja. En ik, ja, ik zei, ga maar zitten. En uh, toen zei ik ook van, uh, ja, je moet ernstig kijken met een tikkie trots. En toen dacht ik van, nou, oh, dat komt goed uit. Want ik word straks koning, dus misschien moet ik dan ook zo kijken. Tenminste, dat denk ik. Ik weet het ook niet. Maar... maar het ging echt zo. Jij kwam aan met een krukje. Ja. Had je, waarom had je een krukje meegenomen? Nou, omdat ik dacht van ja, ze hebben daar alleen maar... Uh, uh, ja, grote uh, tronen en dat soort dingen. En ik wou helemaal alleen op dat krukje hebben. En... Ik dacht van, zou je zien dat je je hele studio daar neerzet... en dan hebben ze geen krukje, dus laat ik gewoon... Voor de zekerheid? Ja, ik had mijn drumkrukje meegenomen. Nee, echt waar? Ja. Je bent drummer ook, hè? Ja. Je hebt iets van tien drumstellen. Meer komen er niet in. Nee, ik mag geen drumstellen nee. meer kopen. Nee. Nee. Dus Dit euh, allemaal terzijde. Ja. Jij kwam met je drumkrukje, wij ja. Willem-Alexander. Ja. En hoe keek hij daar dan naar? Ja, met uh, gemengde gevoelens. ja. Ja, het is natuurlijk niet echt koninklijk, een drumkrukje. Maar nee. het heeft ook wel weer iets anders. Um, maar um, ja. En toen vroeg jij: ja, wilt u plaatsnemen op dit drumkrukje? En wilt u trots kijken? Ja. Ja. En voor de rest zit het uh, hele verhaal in die foto eigenlijk. Mm -hmm. Alleen die foto hangt tussen jouw kinderen, bij jou aan de wand. En niet op de tentoonstelling in het gem en ook ja daar hangt hij ook oh, ja. daar hangt hij ook ja. dat is wel die foto geworden. ja want dat vind ik namelijk een hele goede foto en um, ja ik ben nooit bezig met mensen en hun uh, ja hun sta statuur. of uh, mm -hmm. um, ja ik zag gewoon uh, in hem uh, ja iemand van vlees en bloed en, um, ik ben helemaal niet bezig met of het nou een koning is... of een, een jongen uit Volendam of uh, de buurvrouw. Of, nee, als we een rode lijn kunnen uh, vaststellen in jouw werk... is dat het ook wel, hè? Ja. Dat je totaal niet gevoelig bent voor roem en rijkdom. Nee. En dat uh, rangen en standen, iedereen is voor jou gelijk. En dus ja. zien we ook in de tentoonsting Willem-Alexander... Uh, iets kleiner afgebeeld. Uh, naast dat, wat is het? Een schoonmaakster en, en, een, uh, en een visser. Nou, volgens mij. Hij, hangt, hij, hij hangt naast een uh, scuitjeseeler oh, ja. uit Friesland. En die is dan veel groter. Ja. Ja. Wat ja, een statement met die... lijkt, of niet? Uh, nou ja, dat, ja, dat... Dat kan je er wel van maken. Maar uh, we hebben wel heel erg met die formaten zitten worstelen. Uh, eigenlijk was het museum te klein. Ze wouden eigenlijk alles heel rustig ophangen. En, uh, maar we hadden 150 170 werken. En dat was toch één zaal. En dan moet je op een gegeven moment toch uh, dingen gaan combineren. En ja, als je dan gaat spelen met die formaten... dan uh, ja, natuurlijk lijkt natuurlijk die scutje veel groter... <lacht> dan ja. natuurlijk uh, prins Willem-Alexander, wat hij was op dat moment... Ja. En ja, de kijker kan daar enorm op interpreteren. En, ja, je kan er van alles uithalen. Ja. Maar ja, het feit is gewoon dat hij is een van de foto's. En hij moet ergens bij hangen. En dat hing goed. Zo zag ja. ik vandaag al een tweet voorbij komen. Van iemand die wist, René Passet, dat jij hier vanavond in kunststof zat. En die zei, ik vond het een stoer statement. Om schoonmaakster en een visser twee keer zo groot naast de kroonprins te hangen. Ja, ik, ik heb het niet uit bravoure gedaan of zo. Mm. Ja, ik had hem ook naast mijn moeder kunnen hangen. Dan had dat ook weer natuurlijk allerlei... Dat was weer een heel ander statement. Dan had je ook weer allerlei interpretaties gehad ja. erop. Het is wel goed dat hij zou reageren natuurlijk. Hij... Het werkt blijkbaar. Ja. Maar nog even, want dat snap ik dan niet helemaal. Want je zegt, RVD heeft de foto afgekeurd. Mag het dan wel gewoon publiekelijk daar in dat museum hangen? Of? Ja, dat gaat allemaal in goed overleg. En uh, ik geloof wel dat ze tevreden zijn met mij. En ze weten dat ik gewoon een ongelooflijke ploer ben. En dat ik toch mijn ding doe. En ja, natuurlijk uh, zou het beter uh, eigenlijk een heel onbekend iemand kunnen vragen... om die statiefoto's te maken op dat moment. Mm -hmm. Hadden ze ermee kunnen doen wat ze willen... Ik uh, beschouw dat net zo goed als mijn, mijn werk. Maar als... wat zijn nu de afspraken over die foto's dan? Ik heb geen idee. Ik, ik hoor het dat zijn niet. gewoon jouw foto's en jij hangt ze op waar je wilt. Ik heb ze voor hun gemaakt en hun doen hun ding ermee. Ja. En als ik er iets mee wil doen, dan vraag ik dat aan hun. En dat gaat allemaal heel beleefd. Uh, het is helemaal niet zo'n uh, autoritaire regime. Of met, het zijn ook maar mensen die worstelen met... Uh, gewoon, uh, ja... Uh, het, het imago. en um... Waar ze mee door het leven moeten. Ik vraag het je ook omdat vandaag bekend is geworden... dat het Mondriaanfonds op 16 januari aanstaande bekend gaat maken... welke drie kunstenaars een officieel statierapport uh, mogen... Uh, portret moet ik zeggen... Uh, mogen maken van uh, koning Willem-Alexander. Ja... Twaalf kunstenaars zijn geselecteerd. en Die hebben allemaal schetsontwerpen gemaakt. En die, zijn dan ook, die worden tentoongesteld in het Rijksmuseum. En op 16 januari wordt dan bekend wie. Nou, een lijst met namen. Twaalf. Ik heb ze net aan jou voorgelegd. En ik vroeg je, maak even een top drie. Wat jou betreft. Jouw persoonlijke smaak. Nou, er staan mensen bij als Koen Vermeulen, Emo Verkerk, Femi Otte, uh, Hans Broek, uh, Ringel Goslinga, Rieneke Dijkstra. Top drie. Uh, nou, de, oh, ja, of... uh, de, uh, op eenzame hoogte, voor mij, uh -huh. is eenmaal kerk. Leg uit, waarom? Uh, nou, omdat hij... Uh, uh, ik vind het een ongelooflijk goede portretist. Maar hij, hij maakt zijn werk eigenlijk vanuit een soort... Uh, het is, uh, op enorme intuïtie. Het lijkt alsof hij alles maar een beetje bij elkaar rommelt... en plakt en schildert en zaagt... En... Maar de essentie van de persoon zit erin. Maar het kan net zo goed de visie van een kind zijn. En dat vind ik zo uh, ontroerend. Mm -hmm. En uh, ja, natuurlijk wil uh, onze koning dat niet. En de RvD ook niet. Want ik weet, het ik... verbaast jou dat hij is uh, gekandideerd? Um... Want hij maakt geen schijn van kans, hoor ik jou dus eigenlijk zeggen. Nou, ik hoop dat hij het gaat doen, sowieso. Kijk, ik weet, ik weet van... Uh... Uh, ik weet dat ze meer glamour willen. Mm. Goed, maar ja. jij zou kiezen als jij in de jury zat. Luc Tuimans is trouwens uh, uh, de juryvoorzitter. Hè, maakte het portret van Beatrix. Nou, die maakt ook verder. Nog? Ja, maar dat zegt ook allemaal niet zoveel. Want dat is, vind ik trouwens een verschrikkelijk portret van Beatrix in Steilijk. Dat ja? um, vind ik ook vindt het slechtste schilderij wat hij ooit gemaakt Waarom? heeft. Waarom? Nou, ik, het is gewoon totaal krampachtig. En uh, ik snap ook niet waarom het daar hangt. En ik hm. snap er eigenlijk helemaal niks van. Maar goed, uh, het is er dus iets waar stedelijk heel trots op is. Dus, uh, goed, goed. eenmaal verkeer hebben we gehad. Voor jou op eenzame hoogte. Dan nummer twee en nummer drie. Uh, nou, uh, wie noem je strik. Strik. zit er ook bij. Ook beeldend kunstenaar. Ja, vind ik wel interessant. Want van hem ken ik natuurlijk heel veel van dat uh, geborduurde, hm. genaaaide werk. En uh, ik zie die combinatie wel. Ja, en dan, uh, als, uh, de, ja, dan heb je dus... Uh, ja, dan moet ik kiezen tussen Rieneke Dijkstra en uh, Ringel Gosling gaan. Dat zijn dan twee fotografen. Collega fotografen. Ja, dat vind ik heel erg moeilijk. Want ze hebben allebei hun eigen uh, smaak. En, mm -hmm. uh, maar het is, ze zijn beide niet uh, glamour. Nee. Van, um, Um, dus er erin... zit eigenlijk weinig, weinig glamour tussen. Als ja, ik nu nog dus eens dat nou... heilige gedoe met die Mondriaan en die opdracht, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op gaan. Het kost drie ton. En, um, ja, het, ik, ik denk, waar zijn ze nou mee bezig? Want er komt toch niks constructiefs uit. Betaalde het Mondriaan fonds drie ton aan? Nou ja, in ieder geval, die mensen die die schetsen moeten maken... die krijgen allemaal 5000 euro oh. om die schets te maken. Terwijl mm -hmm. het is eigenlijk iets wat... Het, volgens mij moet het heel erg spontaan ontstaan. En je moet er niet over nadenken van tevoren. Dus dan gaat iedereen van tevoren... voor die 5000 euro gaan ze allerlei krampachtige ideetjes bedenken. Mm -hmm. en terwijl als, die, als, als ze er eenmaal staan, dan is het, is het verhaal toch weer anders. En dan moeten ze gaan improviseren. Dan raakt iedereen in paniek en... Dus dat is al 12 keer 5000 euro ja, ja. gewoon weggegooid geld. En hoe kom jij dan aan 3 ton? Nou, omdat dan volgens mij worden er drie kunstenaars. Geselecteerd. geselecteerd. Oh, en dan krijgen ze en, weer een bedrag. En, die, die krijgen dan krijgen ze weer een bedrag. En hoppa. Euh, nou ja, en dan euh, ja, heb je weer een nieuw, nieuw ding voor in de rechtbank. En. Euh, is het in de tijd ook zo gegaan eigenlijk met... Uh, nou kan ik even niet op de naam komen. Marta Ruilingen? Ja, precies. Ik heb, geen, Ruiling. idee. Ik heb echt geen idee. Ik weet eigenlijk helemaal niks van dat nee. koning. Je weet alleen dat dit drie ton kost. Uh, ja, maar dat zal blijkbaar... Uh, ja, dat, het zal blijkbaar zo uh, moeten gaan. Uh, ze kunnen niet meer spontaan even snel een leuke statiefoto laten maken. En jij uh, bent hier dus niet voor benaderd? Ja, ik ben wel door Ripsje mee. Maar ik had het al gedaan, dus ik viel sowieso al ja, ja, omdat je het al had gedaan. Maar ja. wat is dan de statuur van die foto's die jij hebt gemaakt? Waarom hangen die dan niet in de rechtbank bij de burgemeesters? Ja, ik, ik snap daar sowieso al heel weinig van. En, um, ze ging eerst in de, in, in, in, in de rechtszaal. en Toen moesten ze weer uitgehaald worden door een aantal rechters. Want uh, Maxima was dus officieel geen koning. En... Um, toen, ja, ik dacht van ja, ze, ze, ze zoeken het allemaal maar uit. Ik heb andere dingen aan mijn hoofd. Het is voor mij allemaal niet zo belangrijk. Toch wel. Ja, voor jou. Doel, uh, we zitten er al een kwartier over te praten. Maar uh, het is voor mij ook een soort wereld draait door. En, uh, maar het maakt jou echt niks uit of het Willem-Alexander is die jou belt en zegt... kom, ik wil graag dat jij een foto van mij maakt. Of, uh, ik bedoel, dat zeg je toch wel iets... Ja, nee. Ja. Ik wil het graag geloven, hoor. Want wat ja. ik je net al zei, de rode draad in jouw werk. Als je iets ziet, op die tentoonstelling ook, daarin te gem dan is het wel dat je uh, inderdaad de scutiezeilen net zo belangrijk vindt. Of de boer, of uh, de broer, of uh, de student, of de zwangere ja. vrouw. Ja, of mijn ouders, of, of mijn ja, kinderen. Of... En, um, ja, ik ben altijd um, ja, heel erg bezig met... Uh, ja, mensen van vlees en bloed. Ja. Ik, ik hou niet zo van uh, toeters en bellen. En, uh, ja, waarom zou je iemand uh, gewoon, uh, groter maken dan dat hij is? Goed, dus uh. luisteraars uh, kunnen zich melden. Er is genoeg stof, lijkt mij, om te reageren. Ja. Glinsterende ogen zie ik bij Koos Breukel. Ik krijg morgen nog een, een Van eindelijk. wie dan allemaal, denk je? <laughs> Ze staan straks in de rij op je te wachten. Radiokunststof.nl, daar kunt u terecht met reacties... of via Twitter, hashtag Radiokunststof. Goed, voor de mensen die later zijn ingeschakeld... u hoorde hem al, het is Koos Breukel. Hij is uh, dé portretfotograaf van Nederland, mogen we wel stellen. Hij werd 50 en er moest dus iets... Uh, een overzicht van, uh, van je werk. Dat is het geworden. En uh, dat is wat je dan wilt. Hè? Denk zo halverwege je leven. Dat mogen we dan aannemen. Hopen dat het halverwege ik, je ja, leven... Ik noem het ook mijn midlife crisis tentoonstelling. <laughs> nou, is het is dan behoorlijk goed geslaagd. Ja. Um, ja, en tegelijkertijd is het ook een overzicht van jouw eigen leven, uh, wat we te zien krijgen, ja. uh, daar in, uh, in Den Haag. Want behalve portretten van heel bekende en heel onbekende mensen, zijn er ook foto's te zien van je eigen kinderen, van de geboorte van, uh, van je kinderen, van je zwangere vrouwen. Want ja. uh, je hebt drie kinderen bij twee verschillende vrouwen. Op zijn minst. Uh, op zijn minst. Nou, niet heel stoer gaan doen, hè? Nou, uh, <laughs> ik ben daar helemaal niet stoer over. En een, uh, het is een. Want uh, bij ons is het gebruik om uh, uh, aandacht te besteden aan tentoonstellingen vlak voordat het allemaal van start gaat. Maar in jouw geval hebben we een uitzondering gemaakt, want het is al bijna afgelopen. Maar omdat wij het echt zo'n ontzettende indrukwekkende tentoonstelling vinden. Dachten we dachten, we nodigen hem uit, want mensen hebben nu nog een paar dagen de tijd. Tot en met zondag kunnen ze terecht uh, daar in Den Haag. Ja. Um, ik heb hem een paar keer gezien, maar dat is ook omdat ik om de hoek woon daar. Uh, en ik hoorde van een medewerker dat er mensen zijn die echt moeten huilen. Ja. Op die tentoonstelling, terwijl ze daar rondlopen. en uh, ja. Dan moet ik je zeggen, ik huil niet zo heel snel. Ik heb ook niet gehuild, maar het is echt ontroerend ja. dat daar te zien is. Wist jij dat? Nee. Nee. nee, ik heb dat ook meegemaakt. Want wij hebben achter in die, uh, in die ruimte een studio. En daar was ik dus vaak op zondag aan het werk. Waren we mensen aan het fotograferen, maakten familiefoto's. En, en, en uh, ik, uh, ik heb een paar mensen inderdaad zien heilen. En uh, ik heb één man, uh, die heb ik uh, zien staan vloeken bij het portret van Sylvia Christel. Echt waar? En toen liep ik net toevallig naar beneden om even water te halen. En uh, ja, dan gaat er wel iets door je heen. En dan denk ik van, waarom staat die man zo te vloeken daar bij die foto? Heb je het hem gevraagd? Nee. Maar echt hard op de vloek. Ja. Godverdomme. Maar ja, misschien uh, ja, dat hij al die, uh, die, al die Emanuela's thuis in de kast heeft staan. <lacht> dat hij die regelmatig bekijkt. En dat hij een bepaald beeld heeft van Silver Castel. nee. Ziet haar daar en. Um, zijn uh, fantasiewereld. Uh, is een andere wereld dan dat je hem ja. laat zien. Hoewel het trouwens een prachtige foto is van haar. Ja. Kun ja, je hem daar... omschrijven? Lukt jou dat? Ja, zij. Um, het was in een uh, moeilijke fase in haar uh, leven. Mm -hmm. het was, ze was nog niet ziek trouwens, het was daarvoor. En. Um, ja, ze had bij mij wel... Ze was inderdaad in mijn studio met een vriendin. En um, het was een soort van... Oh ja, dus um, hier ben ik helemaal geen ster. Hier ben ik gewoon... Net als die mensen die hier aan het bord hangen. En, um, en ze ging zitten. Zei ze dat? Nee, dat voel, dat mm -hmm. voel je gewoon. Mm -hmm. van, uh, het was een soort overgave en... Um, ja, meestal gaan mensen dan op een krukje, op het drumkrukje het zitten. Drumkrukje. En dan plaatsen hun handen plaatsen ze op een bepaalde manier op hun benen. Of dan gaan die handen vertellen ook een heel mooi verhaal vaak. Zonder dat die mensen dat doorhebben. En zij maakt gewoon met de vorm van haar handen maakte een hart. En dat hangt zo precies zo voor haar onderbuik, zeg maar. Mm -hmm. En dat heb ik toen, toen helemaal niet gezien. Maar ik dacht van, nou, uh, het klopt, maar ik weet niet waarom. En toen ben ik die foto gaan ontwikkelen en toen zag ik dat. Toen dacht ik van, man, hoi. Hm. En, um... Is dat hoe het vaak gaat? Trouwens? Ja. Als een heel intuïtieve... Ja, totaal. Ja. Vroeger uh, las ik altijd uh, al die uh, biografieën van mensen... als ik dan een beroemd iemand moest doen. En op een gegeven moment was ik helemaal klaar met beroemde mensen... en dan ging ik dat ook helemaal niet meer lezen... Dat was in je tijd van Elsevier, daar begon je, geloof ik zelfs, of niet? Nou, Elsevier was wel een van de eerste waar ik een cover voor moest maken. Mm -hmm. en ik ben eigenlijk begonnen bij de Kremling Mall. Dat was het huisorgaan van de matzo. En toen kwam ik bij. Discotheek in Amsterdam, zeg ik nog nog even Ja, in Amsterdam. En dan moest ik Philip Glaas fotograferen. Mm -hmm. en, en toen kwam ik. Uh, eigenlijk terecht bij de oor en de quote. Mm -hmm. En uh, de quote, dat was eigenlijk maar een, uh, ja, maar een hele belangrijke leerschool voor mij. In welke zin dan? Nou, ik moest daar heel snel uh, bij de uh, Captains of Industry. Moest ik naar binnen en dan uh, moest ik een portret maken. En uh, het waren natuurlijk op zich een beetje gereserveerde mannen in pakken. Mm -hmm. En um, nou ja, je kent dat soort types wel, weet je gewoon... En, en dan moest ik doorheen prikken. En er moest gewoon iets gebeuren. En toen leerde ik dat het, uh, dat het helemaal niet comfortabel hoefde te zijn... om een, een juist portret te maken. Maar dat het juist wel goed was als iemand bijvoorbeeld... Uh, ja, kwaad was of geïrriteerd. Of, en zeker als er dat soort mensen waren. Dus ging ik naar een bankier en dan ging ik gewoon... Uh, ja, weet je... Een beetje... baldadige mannetje uithangen. Of niet? Ja, want ik was toch iemand van de straat. En, uh, en dan kijk ik gewoon wat er gebeurde. En dat ging ik dan fotograferen. Ik fotografeerde de, de, de, de reactie van die man op mij. En dat vond ik gewoon een heel interessant uh, gegeven. Want, wat zag je dan? Nou, je zag dan een soort... Uh, een, een, een heel dierlijk iets bij een persoon. En... Uh, ja, en dat, dat was wel een zuiver een zuiver iets, hm. Gaan, uh, gewoon de, in de traditie van de, de, de, de portretfotografie, uh, voordat ik dat soort dingen ging doen, zeg maar, dat was dan Paul Huff en die zei altijd mooi, mooi, mooi ja, en ja, ja. moet mooi licht op en ze moeten gewoon uh, ontspannen zijn en uh, ze moeten gewoon mooi en uh, weet je gewoon uh, ja en Monique van de Ven moet prachtig zijn... en Rutger Hauer... en, het was helemaal gaan, allemaal. en daar wilde jij wel eens tegen in opstand komen. Ja, ik had helemaal geen zin in. Nee, jij wilde wel eens wat anders laten zien. Trouwens, ja. je was een beetje vertrouwd met de Captains of Industry... want jouw vader, was hij niet directeur van de SO? Ja, nou, die, nou, die was wel vrij uh, belangrijk bij de SO. Hm. Ja, mijn dus je had er zo één thuis zitten? Ja, en ik was een uh, rampzalige puber... dus mijn vader was heel trots op het feit... dat ik dan bijvoorbeeld naar Rutger Lubbers moest... om een portret van hem te maken... En mijn vader die ging ook altijd... Uh, als ik voor quote iemand moest fotograferen... ging hij naar de bibliotheek. Je had toen nog geen internet. Of, uh, ja. En dan had je dan uh, wie, de wie is wie in Nederland. En dan ging mijn vader dat helemaal uitpluizen. En... Wat lief. Ja, dat was ontzettend lief. Want daar raakten wij elkaar. Hm. Gewoon, um, en dat is ook mooi dat hij... Uh, ja, aan het eind van zijn leven... Gewoon, daar was hij uh, ja, heel trots daarop... Terwijl ik dacht van nou, ik, ik, weet je, om die man ooit een keer uh, trots op mij te krijgen. Je had niet te krijgen dat dat dat woord... is, Nee. Hm. En dat was toch, um, ik geloof dat de laatste keer dat ik mijn vader levend zag was, dat, toen kwam ik net terug uit, uh, ja, van uh, Ruud Lubbers. Uit oh, ja. Kralingen, ja. Want jouw ouders wonen in Den Haag, hè? Nee, die wonen in Al van der Rijn. Ik, ik reis vanuit Rotterdam. en dacht, Ik ga even bij mijn vader langs. En, uh, vertellen, vindt hij leuk. Ze heeft nog eieren staan bakken. Ik uh, heb dat verhaal aangehoord. hij moest hij ontzettend om lachen. En... Want? Je ging daar ook een beetje... de boel nee, op stang jagen? Bij de... Nee, ik wou gewoon uh, hem laten zien... dat ik uh, ja, iets had gemaakt die dag... En dat het onderwerp hem aanspraak. En, uh, een, uh... Hij was plotseling overleden, hè, jouw vader? Ja. Je zag het niet aankomen? Nee. nee. Um, nee. Want ik vraag er ook naar... omdat je in, uh, op de tentoonstelling het hele leven ziet. Hè? Wat ik net al zei, je ziet jouw leven ook. Het is voor een groot deel ook autobiografisch. Uh, ja. Niet alleen jouw kinderen, uh, jouw vrouwen, uh, jouw vrienden... maar ook je ouders... En als je uh, gelijk rechts afslaat de tentoonstelling op, is het in zekere zin chronologisch van het begin bij de zwangerschappen en het eindigt bij de ouderdom. Ja. En ook uh, je ouders die opgebaard liggen. Ja. Um, nou, was er een tijd dat dat heel gewoon was? Dat, uh, dat mensen opgebaard gefotografeerd uh, Ja, de tijd uh, post-mortem fotografie. Wanneer is dat eigenlijk opgehouden? Nou, hij is nooit echt helemaal opgehouden. Maar um, het is niet het type fotografie... wat mensen graag uh, aan de grote klok hangen. Of, um, je had in uh, Harlem in New York, had je ja. James van der Zee. Ja. En die maakte ook post-mortem foto's. En uh, daar werd dan de overledene... Omdat er was vaak geen geld om dan een familiefoto te maken... En dan, op het moment dat er dan een belangrijk familielid overleed, werd dan toch die fotograaf gebeld. En, en dan, dan kwam James van Zee en die zei: Van nou. Uh, zet uh, de persoon maar tussen jullie in. We maken die groepsfoto alsnog. Oh ja? Ja. En um, dus dan heb je die, die groepsfoto's en daar zit dus één. Dode persoon. Tussen... Over welke tijd hebben we het? Wat, wat nou, dat is uh, zo rond. Uh, nou, die man die heeft heel lang gewerkt. Ik denk dat hij 50 jaar gefotografeerd heeft. Maar ik denk dat hij, die een man... Nederlander in Harlem. Nee, hij heette James van der Zee, maar het was echt een. Uh... <lacht> een Amerikaan. Ja, hij is echt Amerikaan. Hm. Een zwarte. Uh, van zat. der Zee. Van der Zee. Hm. Een, um... Ja. Dat deed hij met zo ongelooflijk veel respect, blijkbaar. Dat, dat is een tijd dus toch wel een soort gewoonte geweest. Mm -hmm. En toen daarna kwamen... Um, ook foto's van uh, overledenen in de kist. En, ja, dat had je natuurlijk ook... Um, de moeite die mensen namen om uh, zo'n afscheid zo mooi mogelijk te doen... met al dat fluweel in zo'n kist. En, nou, dat was logisch dat dat dan weer met trots werd vastgelegd door een fotograaf. En, um... nou, ik ken het helemaal niet uit mijn omgeving... maar wel bijvoorbeeld van vrienden uit het zuiden... die hun ouders zo hebben gefotograafd. Ja. Ik, ik, misschien is het katholiek. Jij weet het. nou Ik weet niet of het kat katholiek hm. is. Um... Maar goed, had jij enige schroom om het te doen... Om je ouders. Je hebt ze beide opgebaard gefotografeerd. Er is trouwens ook een, een heel indrukwekkend beeld van jouw moeder die ja. gestorven is en aangekleed wordt. Door haar zussen en door mijn zus. Ja. En, um... en een man staat er ook bij. Ja, en die man, dat, dat die was van de van de begrafenisonderneming. Mm -hmm. en, um... Dat was, een beetje, dat was een hele aardige man. Heel aandoenlijk, maar die maakte allemaal fouten de hele tijd. En die staat er eigenlijk een beetje... Voor mij staat hij dat tussen als een soort Tommy Cooper. Want da, daar leek hij ook op. Dus ze waren dus bezig om mijn moeder, moeder uh, aan te kleden. En dat was allemaal in een soort harmonie. En er stond dus Tommy Cooper stond daar tussen. En ik vond het zo bizar. Dat ja, je bent natuurlijk op zo'n moment ook in een rare stemming. En, mm -hmm. um, Misschien hypersensitief of mm -hmm. wat dan ook. Maar um, ja, die foto's die boren voor mij tot de meest dierbaarste die ik heb. Jij wist van het begin af aan die man. dat je dat wilde vast. Ook, ook, ik weet niet hoe die man heet. Maar ik weet dus wel, dus die hele situatie die klopt. En die rare man die daar een beetje staat te rommelen. Ja, is gewoon voor mij een heel belangrijk persoon geworden in mijn fotografie. Maar... En hij staat dus voor um, het, het, het, het, het rare gevoel dat je hebt in dat soort situaties. Zowel bij de dood als bij de ja. is daar... Ja. en die rare ongemakkelijke vette ja. lach. Op... Ja, die man die, die, die uh, toen mijn moeder was aangekleid en in de kist lag... toen um, reden we mijn moeder dus uh, met zijn uh, like auto naar haar adres. Maar die auto die startte niet. <laughs> Dus toen moest de kist eruit, moest er een andere auto. En toen bramm, nou toen reden ze uit die garage, uit zo. En toen uh, was de kist thuis, en toen moest de, de deksel die moest, uh, losgeschroefd worden. En hij, hij zei van ja, ik ben een heel handig ding. Dat is, had zo'n elektronische boormachine. En uh, hij zette die boormachine op die schroef, en de accu was natuurlijk leeg. <lacht> en ja, het was gewoon hilarisch de hele tijd. Um, en dat moest vastgelegd. Nou ja, ja dat had gaan iets uh, op dat moment. Van, het was ook troost. Weet mm -hmm. je, dat, dat je denkt van, oh, zelfs op het, op het belangrijk moment gaan de dingen mis. En, uh, je kan, je kan, en gaat het leven door met een boormachine, waar natuurlijk ja. net zoals het ja. altijd thuis gaat. Ja. Ik onderbreek je even, is het verkeersinformatie. Twee ongelukken, twee files. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Naarden, drie kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A2, daar gebeurt een dodelijk ongeluk bij Best. Lange tijd was de rijbaan helemaal afgesloten. Er staan mensen daar al twee en een half uur muurvast. Er is een klein lichtpuntje, want er is weer een rijstrook voor het verkeer... in de file daar opengesteld bij Best. Nu nog zes kilometer. Maar het is verstandig om voorlopig om te rijden... via Tilburg over de A65 en de A58. NTR. Speciaal voor iedereen. En Koos Breukel is vandaag de gast. Zijn uh, tentoonstelling te zien nog tot en met zondag. Mi, me, we, zo heet het. Uh, en er is ook een heel mooi fotoboek uh, bij verschenen. Dat is dan nog verkrijgbaar, ook na de tentoonstelling. Ja, lijkt me zo. Uh, een, uh, ja, een monumentaal fotoalbum waarin eigenlijk alles is samengevat. Jouw hele leven, jouw hele werk. Hierna hoef je niks meer, Koos Breukel. Uh, nou, is een stoeptegel of een koffietafelboek. Of hoe noemen ze dat? <laughs> uh, Beide. Uh, stoeptegel. Uh, ja. uh, een koffietafelboek met het gewicht van een stoeptegel. Ja. Uh, huisschilders, die komen nooit toe aan hun eigen huis. Maar jij, als fotograaf, wel. Je uh, fotografeert uh, je vrouw, je kinderen, de, uh, die vrienden. Ja. Ja, ik, heb, nou, ik ben heel jong begonnen met uh, fotograferen. En uh, ik kwam er op een gegeven moment achter dat... Uh, ik heb ook heel veel gereisd en ook naar arme landen. En veel uh, leed gefotografeerd, zeg maar. En, uh, op een gegeven moment kwam ik erachter dat... Uh, het eigenlijk het beste is om uh, uh, in je eigen onderwerp te leven... Mm -hmm. En, um, en, en dat je dus uh, ook je leven zo moet vormgeven... dat het uh, voor je werk uh, het beste resultaat uh, oplevert. Dat je ja. samenvalt met je werk. Ja. En mijn, mijn moeder die had sowieso altijd al heel erg uh, haar leven gedocumenteerd. En toen ze overleed had ze dus 82 familiealbums helemaal ingeplakt. 82? 82? Zij was bevlogen amateurfotografen. En iedere stap die ze zette... En dat werd dan heel nauwkeurig ingeplakt en gedocumenteerd. En het was eigenlijk ook een soort uh, huistuin en keuken, vormgeving. En, uh, Koffietafelboek. Ja, en dan 82 van die... Uh... Dus dat heb ik blijkbaar altijd meegekregen van haar. Je lijkt trouwens ook sprekend op haar, hè? Ja, dat hoor ik vaak, ja. Ja... Maar goed, dus ik leef in mijn, in mijn onderwerp en ik fotografeer het. En het gaat over mij, maar ook over mijn geliefdes en mijn kinderen en alles. Dus, ik heb geen illusie meer dat ik een belangrijke oorlogsfotograaf word... of dat ik een belangrijke hoffotograaf word. Dat al helemaal niet natuurlijk. Nee, dat maar... is nu wel van de baan. <laughs> nou ja... Maar, uh, maar, maar hoe werkt het? Want dat vroeg ik me af. Want we, we, we zien uh, uh, uh, uh, zwangere vrouwen, uh, vrijende mensen, uh, vrouwen die aan het baren zijn. En niet alleen jouw eigen vrouw. Hoe intiem ben jij met je vriendenkring? Hoe, hoe, hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Nou ja, die, dat, die intimiteit dat is ook een soort suggestie natuurlijk. Je denkt dat het allemaal heel intiem is. Maar ik heb natuurlijk uh, jarenlang allerlei mensen voor die camera gesleept. En... Uh, ik heb van, nou goed, jullie krijgen een kind. Ik fotografeer haar eerst zwanger. En als kinderen geboren zijn, kom je terug. Dan dat weer. Het was allemaal soort gewoon... En ik betaal met foto's en verder geen gezeur. En als het ooit in een museum hangt, dan ik wil ik er niks over horen. oh ja? Dat, Zo ging dat? Dat was dat leven, gewoon uh, wat ik lang heb uh, volgehouden eigenlijk... Um, en, dus die vriendin was... die daar nu echt uh, ja, meterslang die... op het museum hangt. Aan de buitenkant ja, ook. Ja. Zwanger en wel. Ja. En, en, en ik begreep van de medewerker van het GEM. Uh, die, die zei tegen ons dat er uh, vooral jongere vrouwen geschokt zijn... door het lichaamshaar van de beelddrager. Zoals... Heel Den Haag is geschokt <laughs> door die foto. <laughs> ja Maar wat vindt zij ervan? de beelddraagster zelf. Ik denk dat zij die... dat uh, met een uh, bepaalde trots uh, aanschouwt. Dat denk jij? Of dat weet jij? Uh, ik, ik weet het, ja. Mm. ja. Ik heb er ook niet meer gesproken sinds dat die foto er hangt. Dus ik weet begot niet. Uh... Was ze wel bij de opening? Ik heb het niet gezien. Ja, nou. Maar Hoe weet je het dan? Nou, omdat ik, ja, ik heb toch een uh, bepaalde periode met haar doorgebracht. En ik ken haar wel. Dus ik wist ook wel, van, dit kan ik wel maken. Dit kan ik doen met hm. haar. En, uh, bedoel, zij was uh, natuurlijk zwanger. En uh, zij leende zich uit aan hm. mij. Maar ze kreeg daarvoor een foto. En het was, ook, het was een, een goede deal. Um, maar dat is grappig hoe je dat dan formuleert. Want ik, zie, ik vraag aan je van hoe intiem ben je met je vriendenkring... en jij noemt het een deal. Ja. Nou ja, dat is, dus, dat is dus het... Um... Is daar helemaal niks ongemakkelijks dan? Ja, dat is uitermate ongemakkelijk op het moment dat het misgaat. Dus dat de afspraken eigenlijk... Um, waarvan ik dan denk van nou, die afspraak was, was zo... en die foto's zijn... Op een bepaalde manier tot stand gekomen en achteraf uh, blijkt dus dat er een soort embargo op ligt. Of, weet je, van, uh, dat kan ook. Mm -hmm. Mensen na jaren denken van, ja, ik ben helemaal niet blij dat ik ooit door hem gefotografeerd ben. Dat en, overkomt jou ook wel eens? Ja, en dat vind ik toch wel uh, ja, pijnlijke momenten. Maar ja, dan denk ik, van, ja, jeetje, het is een foto. Een goede foto gaat een eigen leven leiden. En als je ooit. Uh... En dan, wat doe je dan? Wat voor man staat er dan tegenover? Nou, ik probeer het Juh? wel zo goed mogelijk op te lossen, maar soms is het ook niet op te lossen. Dan... Want je zegt het is dan een foto, dat, dat betekent dat jij het ziet als een beeld van jou en niet als ja, een beeld is, nou, van dat, de ander. Ja, maar ik, ik maak die foto ook uh, samen met mensen. En uh, als, ze dat, als ze die overgave hebben naar mij en het gaat gepaard met een bepaalde trots dan moet dat ook in die foto blijven zitten. En dat zie ik ook de hele tijd. Maar als dan achteraf blijkt dat de trots weg is... en, en ze vinden het opeens gênant... ja, dat kan ik natuurlijk niet uh, inschatten allemaal. Trots is geloof ik een belangrijk begrip in jouw um, bestaan. Nou, uh, trots en het bestaan. En natuurlijk gewoon uh, trots zijn op het bestaan... of uh, het bewijs van ons bestaan... Ik vind dat mijn fotografie uh, wel heel erg uh, gaat over uh, ja, uh, ons hm. en nu. En, uh, ja, dat is waarom mensen waarschijnlijk zo ontroerd zijn als ze daar zijn. En er iets ja. gebeurt. Ja. Op die tentoonstelling. Maar wat ja. gebeurt er dan trouwens met die foto? Als iemand dan het, het, het, de trots niet meer voelt... en het beeld niet meer herkent... en niet wil dat het openbaar... Nou, dan wordt er eerst heel veel stampij gemaakt... en dan wordt het een gevecht. Ja, dat is natuurlijk met advocaten en zo? Nou, nou, af en toe dreigt dat. Maar uh, nou, dat is eigenlijk tot nu toe nooit gebeurd. Maar, um... Er gaan ook wel vriendschappen kapot daardoor. Nou, ik hoop altijd dat, uh, dat hetgeen wat kapot gaat... dat dat wel weer opgebouwd wordt... en dat dat zich wel weer op een, een bepaalde manier vindt. Zo, um, of, dat... Dit klinkt vaag, meneer Breuk. Ja. Ja, Hij haalt natuurlijk. foto's ja, die... weg, wordt daar gezegd aan de andere kant van het glas. Mm -hmm. Hij haalt foto's weg, wordt daar gezegd aan ik de andere heb een, kant een van een de... nou, Ik heb zelf niet een aantal foto's weggehaald. Uh, maar er uh, was dus voor die, die tentoonstelling in Den Haag... was mm -hmm. wel duidelijk iemand van het museum. was dan eind verantwoordelijk. En uh, die kreeg dus behoorlijk wat uh, op zijn hals. Uh, maar um, ja, ik heb toch een sterkere relatie met die foto's... dan natuurlijk met hoe die mensen dan jaren later zijn. Daarop en, reageren. Ja, en uh, dat, dat is natuurlijk iets... Maar of... je moest daar één weghalen? Of twee misschien wel? Of drie? Nee, Nou, ik moest helemaal niks. Want, uh, want Maar er was iemand die zoveel problemen had met die foto... die daar hing, dat hij of zij zei, weg, weg ermee. Ja, en toen hebben ze dat maar gedaan. Hm. Ja. En dan ben jij ongelukkig. Nee, want die foto die is er nog steeds. Ja, ja, hij hangt alleen niet in het gem. Nee, maar ik heb hem nog steeds. Het is nog steeds mijn foto. Het moet en dan... een echt, echt een meesterwerk... of uh, een hele ingewikkelde klus zijn geweest... om uit al die jaren fotografie... dit samen te stellen. Ja... En daar, want het is een, een rare tentoonstelling ook. Het is echt vreemd, omdat alles... Ik bedoel, Lou Reed hangt naast jouw vader, Ik zeg maar wat. Hè. Ik weet niet of het letterlijk hangt, zo is, maar wel uh, Hij hangt naast mijn moeder. Naast je moeder? Ja. En mijn vader hangt daarboven, in zijn kist. Ja. En dan zie ik daar opeens Jan Lemverink, waar ja. ik ook echt helemaal van in de war was. Ik dacht, wat zie ik nou? Ja. Er zijn veel mensen die daar ook op reageren. Ja. Ken je hem goed? Nou, goed genoeg, ja. ja prachtig, hij, vond, hij vond dat ook niet, nee, niet makkelijk. Nee, dat kan ik me voorstellen. Even beschrijven, je ziet Jan Lemfrink met een... Uh, hij, is, hij zit met een trui en, uh, Een design trui. Ja, een hele dure trui. Ja, maar die heeft hij toch al een aantal jaren uh, gedragen. En um, het is een crème, een beetje uh, ecru-achtig. En hij zit voor een, uh, een, uh, een groene, een beetje mosgroene achtergrond. Mm -hmm. En de ribbels in die trui... die komen enigszins overeen met de ribbels in zijn huid. Formuleer ik het dan goed? Ja, dat, dat zou, zo zou je het kunnen omschrijven. Ik vind het net iemand uit de middeleeuwen. Die gewoon uh, net uit zijn harnas is gestapt. Ja. En, uh, ja. Vanwege het effect ook van die trui. Dat was een soort... Ja, hoe noem je ik vind ding het een op? soort ridder. Ja. Vind ik het. En wat vind, hij vond dat een ongemakkelijke foto... Ja. En dan? Heb je daar dan een gesprek ook met hem over? Ja, we hebben die foto... Uh, ik had dan met hem een hele serie gemaakt uh, in uh, Alza Pakka. Die, die had uh, uit de tijd van Reur. Ja. Uh, televisieprogramma jaren tachtig. Ja, en toen we dat kwamen bespreken van tevoren... toen had hij dat, die trui aan en die achtergrond die hing toen zo in mijn studio. En toen zei ik, ga daar eens zitten. En toen dacht ik meteen van... Dit is hem. Dit is hem al. We gaan hem, die, deze gaan we maken... En toen heb ik hem eerst in al die pakken gefotografeerd. En toen aan het eind uh, nog even in die trui en baf. Toen dacht ik van ja, dit, dit, dit is gewoon de beste foto die uh, er van hem is. Voor mij. En toen zag hij hem zelf? Ja, ja en toen moest hij wel even slikken. En, uh, en hoe overtuig je iemand dan toch van dit is hem? Dit is het beeld dat ik van jou de wereld in wil sturen. Want dat is dan ook wel een besluit. Ja, nou, ik ben daar vrij uh, hard in eigenlijk. Ja, daar komt dan wel weer de ploert in mij naar boven. Want um, dan heb ik toch meer met die foto... dan met de gevoelens van die persoon. Dat is misschien een lastig verhaal, maar... Ja, ik, ik kijk naar dat beeld van hem in die trui... ik denk van, dat, dit heeft een enorme lange houdbaarheid. Dit is gewoon echt een heel goed beeld. Hm. En, um... En, um, ja, zie je jezelf als een ploert in dat, nou, dat soort Nou, met dat soort dingen ben ik wel vrij uh, rigoureus. Um, ja, een, uh, een goede foto die ik maak, die, die wil ik niet laten... Uh, het, het, het ontstaansrecht, dat kan ik niet uh, nee, nee. meer ontkennen. Die foto is er en... En die houding heb je dan ten opzichte van iedereen. Ook ten opzichte van je vrouwen. Je vrouwen ja, ja, de vrouwen. vrouwen de vr de, de, de vrouwen, wat. inderdaad. Ja. Waar je dat natuurlijk vaak mee hebt. Mm -hmm. en, um, ja. Zijn vrouwen vervelender of lastiger om te fotograferen dan mannen? Nou, mannen zijn, uh, kunnen net zo lastig zijn. Uh, maar. Ja, dit gebeurt ook niet zo heel vaak. Het is toch wel. Ze weten dat als ze bij mij zijn, weten ze wel ongeveer wat ze kunnen verwachten. Mm. En ze willen ook vaak uh, zichzelf op een uh, kwetsbare manier laten zien. Dus het is vaak ook een beetje een soort therapie... en. Um... En, in welke zin is het dan therapie? Wat bedoel je dan? Je, je bedoelt dat als mensen bij jou naar binnen stappen... dat ze echt wel weten dat het een rauw, een rauw portret wordt. Ja, nou ja, rauw. Het is in ieder geval van vlees en bloed. En er zit een, een bepaalde kant in wat klopt bij die persoon. En wat ze misschien... Geen stylistes en uh, visagie? En... Nee, en het is ook geen uh, braaf geglimlach. En uh, het is, ja... Ja, ik, ik noem het altijd maar... ik ben een soort PR-man van de ploeterende mens. <laughs> mensen die komen naar mij omdat ze ploeteren. En, en iedereen ploetert, volgens mij. De dood speelt al heel lang een vrij belangrijke rol in jouw werk. Ja. Um, een, een, uh, een aantal portretten die heel veel indruk op mij hebben gemaakt... die ik herinner me Rotterdam, waar ik ze heb gezien... in de Witte de Witstraat. En daarna in uh, de Halle in Haarlem, is van... Jouw beste vriend was het volgens mij, Erik Hameling, ja. ook een fotograaf. Ja. Ontzetten knappe jongen. Ja. En uh, die zie je dus eerst uh, op foto's mooie jongeling. Ja. En vervolgens uh, door de medicatie. Ja. Totaal. Ja, hoe zullen we het omschrijven? Ja, nou ja, Pretnison hoofd, ja. uh, een tumor in zijn hoofd. Ja, en dat maakt die serie zo aangrijpend. Dat, ja. uh, ja, dat je hem in al zijn levensvreugde ziet. En dat er dan toch... Uh, ja, een soort kink in de kabel. En uh, het loopt... Uh, noodlottig af. Mm -hmm. Maar... Um, ja, dat wist ik ook niet. Toen ik hem huppelend... En, uh, met zijn geliefden ja. In de weer... Uh, ja... Hoe kijk je nu jaren later? Want wanneer speelde dit? Jaren nou, 98? Uh, hij is in 98 overleden. Hmm. En, um, ja, dat vind ik nog steeds uh, ja, ingewikkeld. Maar... Ja, die fotografie dat biedt wel een soort van uh, troost. Zo... Um, Kijk, als je bepaalde dingen in je leven niet kan behappen... en je hebt gewoon een heel tastbaar bewijs voor je... Mm -hmm. dan denk je van, nou, ja. Um, ik had hem um, op zijn sterfbed gefotografeerd... en die stond een lange tijd in mijn uh, studio. Oh, en toen, toch wel? Ja. En die heb ik op een gegeven moment weggehaald... en dat kwam niet omdat ik uh, die foto niet meer kon zien, maar... er zat een heel... Uh, humoristisch ding in die foto. Het was net een tokkie. Uh, dus er kwam een wildvreemde bij mij. En die zag die foto en die moest keihard lachen. En toen dacht ik van ja... Dat is niet de bedoeling? Nee, nee. Dus die heb ik gewoon weggehaald. Ik dacht van nou, ik wil niet dat wildvreemde wild vreemde, hem uitlachen. Hm. En, um, Hoe uh, vond hij het trouwens? Dat jij hem fotografeerde toen hij zo opgeblazen was? Nou, interessant is dat hij... Um, hij was uh, zichzelf ook heel veel aan het fotograferen. In die tijd dat hij mm -hmm. zo aftakelde. En, um, en wij hadden gewoon... Je fotografie, dat was gewoon een ding in onze vriendschap. En, um, dus ik bleef gewoon mee doorgaan. En, en dat was zoiets vanzelfsprekend. Dat um, het zou uh, misschien vreemder zijn geweest. al Had ik hem niet meer gefotografeerd dan wel. Ja, ja. Dat dat dan bijna een afwijzing zou zijn geweest? Of een ontdekking? Ja, maar aan het eind wou van... hij het, het ook niet meer. Dan was het ook. Uh, maar toen ging hij ook dood. Dus. Um, ik heb hem ook niet uh, dood gefotografeerd. Um... Ook Michael Matthews niet, hè? Die aan aids overleed, de theatermaker. Nee, de zwarte man. Nee. Heel nee. bekende foto trouwens van jou ook, waarin je de structuur van de huid. Ja. Heel, die ja, heb dat, je ook dat... niet op zijn doodsbed gefotografeerd, zoals bij je ouders? Nee, ik heb ik Michael in... Mooi, mooi in zijn kist gelegd. En uh, ja, Michael had hele, hele grote voeten... en geprobeerd om die schoenen zo kwijt te kunnen... dat de deksel erop kon. En, ja, Dat vond ik ook een soort uh, van koesteren, natuurlijk. Maar um, ja, Michael... Uh, ja, dat was een heel ander geval dan Erik Hameling. Mm -hmm. Dat was een performer... En die, toen hij die ziek werd, toen uh, had hij meteen zoiets van... ah, nou, hier gaan we theater van maken. En, die had jou uh, min of meer uitgenodigd. Nou, ik had al tien jaar zijn theaterfoto's gemaakt. Mm -hmm. En uh, dat, die laatste fase, toen hij, toen hij me zag slikken... toen zei hij van... Uh, je moet dit gewoon maar zien als mijn nieuwe theaterkostuum. Je moet het niet zien als aftakeling. En dit is mijn theaterkostuum. En hij zei niet mijn laatste, maar goed, dat was wel duidelijk. Ja. Maar um... hij hielp jou daar doorheen. Ja. ja, anders had ik dat nooit gekund. Dat had niemand gekund. Um... En um... is dat het enige moment geweest dat het jou niet lukte eigenlijk om een foto te maken? Dat de ander moest zeggen doe het maar of zie het zo? Of is het je vaker overkomen? Nou, ik heb met die uh... Dat heb ik sowieso ook met, met zwangere vrouwen. En natuurlijk dat, dat hele ontstaan van uh, de mensheid. Maar ook dat, dat, la, dat laatste stukje. zo, um, ja, Op een gegeven moment um, krijg je zo'n respect voor die mensen... die op dat moment dat uh, laten zien. Um, dat... Um, ja... Dat, ik weiger dat gewoon niet. Hm. En, uh, en natuurlijk levert dat af en toe... de nachtmerries op. of uh, Dingen dat je denkt van... nou jezus, had ik dat nou, nou wel moeten doen? Of nou toch... Uh, de fout van Michael Matthews... Erik Hamelink. Maar ook Frido Troost bijvoorbeeld. Dat mm -hmm. heb ik dus uh, vorig jaar uh, nog gedaan. Uh, ook in de tijd van die kroning. Wat veel meer indruk op mij maakte trouwens. Ja, dat... Het zijn dan foto's die heb je, en dan denk je van, nou, uh, pff, uh, god, uh, moet ik ze nou in de la stoppen? Of... Maar die foto's die zijn, zijn voor mij zo belangrijk. Dat die komen telkens een hup uit de la. En, ja, ook het bewijs van ons bestaan. Maar het is gewoon ook een. Uh, ik vind dat hele dappere mensen. Hm. Um, ja, het is een, het is misschien een hommage. Hm. Vind je jezelf een dapper iemand eigenlijk? Uh, nu je nee. dit zo uh, hebt gemaakt en gezien en, en uh, hebt geselecteerd en dit overziet. Wat, hoe, hoe zie jij jezelf? Want je, je gaat natuurlijk met een bepaalde blik naar jezelf ook kijken, naar je werk. Nou, Als ik door die tentoonstelling uh, loop, dan denk ik van, pff, heb ik dit gemaakt? Um, ik ben eigenlijk uh, kopschuw, uh, lichtelijk misantropisch. Uh, ja kan moeilijk met uh, gevoelens van andere mensen overweg. En dan loop je daar doorheen en dan denk ik van... nou, dit, sorry, maar dit, dit is mijn, mijn andere ik, zeg maar. Ja? Uh, ja, ik besef niet dat het uh, uh, voor mij is. Ik denk van, nou, ik heb het gemaakt, maar waarom in godsnaam? En alleen maar omdat die camera ertussen zit. Ik bedoel, daar de, Nou, dat is, dat, naar... nou maar... dat is dus uh, wel mijn. Waar mijn passie zit, dat is toch in uh, de afbeeldingen van mensen. Dat heb ik altijd al gehad. Van, uh, ik vond foto's van mensen vond ik vele malen interessanter dan mensen in werkelijkheid. <lacht> en <lacht> um, waar zit hem dat dan? In? Um, nou, dat zit in een soort. Uh, ik denk dat bij die, die, die afbeeldingen van mensen, dat zie je een soort mysterie. En er zit heel veel suggestie in. En uh, als het beeld juist is, dan kan je er gewoon heel lang naar kijken. En dan kan je allerlei stemmingen erop projecteren. En ja, dit klinkt misschien ook vaag, maar zelfs Mona Lisa, zo'n glimlach. Van, is dat nou een glimlach? Of heeft ze kiespijn? Of wat, wat is het? Hè? En uh, ja, dat heb ik dus met afbeeldingen van mensen. En ook de afbeeldingen die ik zelf maak. En, uh... Dan heb je dat ene stilstaande beeld zoals jij het het liefst hebt of ja. ziet. Ja. En dan is het jouw beeld van die persoon en niet de persoon zelf. Ja. En soms wordt het een monument voor een persoon die ik dus eigenlijk heel erg gewoon, uh, aanbid of lief heb. Of bewonder of als vriend. Of en, uh, ja en dan wordt het eigenlijk een soort, uh, voor mij een soort icoon. Als die persoon dan overlijdt, dan zet ik dat een lange tijd in mijn studio. En ik denk van, nou... Um... Want dat is ook raar. In de afgelopen vier maanden, dat het werk daar hangt in het gem... Ja. zijn er drie van de mensen die je hebt geportretteerd ja. en die daar hangen gestorven. Ja, dat is bizar. Maar dat is, Lou Reed. Korjaring. Uh, ja. uh, Korjaring, hier ook de gast geweest. Uh, en Giselle. Giselle, uh, Waadschoot van Amstel, ja. De, de natste achternaam uh, die een vrouw kan hebben, volgens. Uh, volgens? Die, ja. Ja, wie zei dat? Een van die. Uh, God. Uh, Suzanne Smit schreef Ik, ik geloof uh, uh, uh, Kees Notenboom die dat zei, uh, ja. De natste achternaam die een vrouw kan hebben. Honderd jaar is geloof ik, geworden. Ja. Ja. Heb je met veel mensen dan nog contact? Ik bedoel, op... nou, met die mensen die overlijden niet. Nee, ja, nee maar ik kan me voorstellen als Cor op het moment dat je hoort dat hij gestorven is... laat jij dan nog iets van je horen? Is er, uh, of maak je de foto, de persoon krijgt het portret... en daarna is het contact verbroken? Hoe, hoe... Nee, want ik heb natuurlijk ook mensen uit mijn directe omgeving... waar ik afscheid van moet nemen en, uh... Maar ik ga niet al die begrafenissen af of zo. Nee, zo letterlijk bedoelde ik het ook niet. Het is meer wat, het, wat voor contacten overblijft. op het moment dat de foto er is. Of verschilt dat heel erg per persoon? Ja, ja soms is het uh, toch uh, afstandelijk. En dan is dat moment wel intiem geweest. Maar dan. Ja, wat ik heel vaak doe is. Uh, ik, zet, ik haal de foto uit mijn archief. Als iemand is overleden, zit uh -huh. er neer en steekt een kaarsje aan. Ja? Ja, natuurlijk voor mijn moeder. Die was, die was hartstikke Rooms-katholiek. <lacht> uh, toen uh, Theo van Gogh uh, was uh, vermoord, toen uh, liep ik naar het archief... had ik een foto van hem uh, uit de kast. En daar, daar steekt hij een sigaret op, wat hij heel vaak deed natuurlijk. En dan zie je een soort rookpluim voor zijn gezicht... En uh, ik heb die foto neergezet. En dan heb ik een vaccinelampje ondergezet. En die heb ik aangestoken. En dat klopt helemaal. Ja, ze <lacht> gaan een soort... Ik ben ook mooi opgevoed met de uh, geïllustreerde kinderbijbel. Maar dat klopt gewoon. <lacht> Door jouw eigen moeder. Ja. Goed, Koos Breukel. Ik hoop dat er nog heel veel mensen gaan kijken. Dat moeten ze echt doen. Ze kunnen trouwens ook nog naar de Valerius Kliniek. Want er zijn ook allemaal plannen voor jou en anderen. Maar jij bent de initiator geloof ik om een... Uh, een portrettenmuseum in Amsterdam te gaan starten. In de ja, dat oude, moet een keer gaan komen ja. En, en uh, daar kunnen ze geloof ik zaterdag ook terecht. Want je hebt portretten gemaakt van ex-patiënten en de verzorgers. Hm. Nu heb je nog een minuut om de tegel te beschrijven. In 2005 schreef je koesteren daarop. Jeetje, Wat ja. ga je er nu op schrijven? Ja, ook weer hetzelfde waarschijnlijk. Ja, ik Denk er even over <toss> na, nou, want dan meld ik even dat ze dadelijk op deze zender... Uh, de bus van één van op straat uh, vanavond staat in Rotterdam... Rob Oudkerk, presentator, praat met ouderen en vrijwilligers... over de schrijnende bezuinigingen in de thuiszorg. Ja, zeg het maar, Koosbreukel. of blijft het koesteren? Dat kan natuurlijk ook, want je ja. verandert natuurlijk ook niet... van levensmotto van hem, of nee. opvatting. Nee. Ik denk dat ik toch maar weer koesteren erop Koesteren 2. Ja, koesteren deel 2. Deel 2. <laughs> Koos Breukel, dank je wel. Ze kunnen je werk ook nog bekijken gewoon op koosbreukel.com. Dan hebben ze enig idee waarover wij gesproken hebben. En het fotoboek, hè? MeWe, ook niet vergeten. Dank meneer Breukel. Dit was de aflevering 2700...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 Taalstaat. Blan gast het is een genodigd op een feestje die snel komt en snel gaat. <laughs> Vind die ze goed? Die muziek, Die werd. Radio 1 heeft een taalprogramma. Actueel, informatief, vrolijk, muzikaal en taalgevoelig. Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel. Het is hartstikke mooi. Nieuws heeft een nieuw geluid. Iedere zaterdagochtend tussen 11 en 1. Taalsta op Radio 1. Het nieuws van alle kanten blijft.